You don't believe I love you Look at the tears standing in my eyes Same thing every moment What's it all about? I get old Same old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 De 73-jarige Berlusconi heeft moeite met eten. Hij wordt behandeld met antibiotica en pijnbestrijders. Gisteren gooide een man een beeldje van de dom van Milaan in zijn gezicht. Berlusconi liet daardoor een gebroken neus tussen schot, twee gebroken tanden en een gescheurde lip op. President Obama heeft een, wat hij noemt, openhartig gesprek gehad met grote Amerikaanse bankiers. Hij heeft ze gezegd dat ze meer moeten doen voor het herstel van de Amerikaanse economie. Volgens Obama zijn ze daartoe verplicht omdat ze buitengewoon veel steun hebben gekregen van de regering en de belastingbetalers. Obama zei dat de banken hun gedrag wel iets hebben verbeterd, maar nog lang niet genoeg. Hij riep hen op meer te lenen aan kleine bedrijven. Ook zei Obama dat de banken zich niet moeten verzetten tegen hervormingen. Ruim 40% van de jongeren leent regelmatig als ze geldtekort komen. Een kleine meerderheid wijst geld geldlenen af. Dat blijkt uit een onderzoek onder 50.000 jongeren. Dat is overhandigd aan staatssecretaris Kleinsma. In een reactie zei ze dat voor veel jongeren geldlenen kennelijk de gewoonste zaak van de wereld is. Volgens Kleinsma zitten onder de aanvragers van schuldhulp steeds meer jongeren. In Rotterdam is het startsein gegeven voor het 350 miljoen euro kostende nieuwbouwproject De Rotterdam. Het gebouw bestaat uit drie torens van bijna 150 meter hoog en is volgens de bouwers het grootste gebouw in Nederland dat in één keer wordt ontwikkeld. Het project moet op de Wilhelmina Pier bij de Erasmusbrug verrijzen. In de torens komen winkels, kantoren, woningen en een hotel. De bouw moet in 2013 klaar zijn.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 Wie zou je willen zijn? De mens die kiest te leven voor iets wat hij niet ziet. Of een mens die alleen maar van het tastbare geniet. Wie zou je willen zijn? Een mens die durft te leven in voor en Of een mens die zekerheden zoekt.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 De Xbox, nou allerlei verschillende spelcomputers, eh, ook portable, dus die, die draagbaar zijn. Nou, over het algemeen eh, spelen de meeste jongeren dat nog offline, zeg maar. Maar dat, dat kan je ook al online spelen, dus met meerdere tegelijk. En eh, wat je ziet is dat eh, spellen als World of Warcraft, Call of Duty, eh, dat dat soort spellen vaak online gespeeld worden. Dus dat je met duizenden tegelijk eh, aan dat spel bezig bent.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 uh, yeah.